De schaduw van Tommy Tommy was boos. Waarom moest die vervelende schaduw hem overal volgen, zelfs als de zon niet scheen? En als het nu een lichte schaduw was, maar nee hoor, het was een heel grote en heel donkere schaduw. Andere mensen hadden alleen een schaduw als de zon scheen. En die schaduw was dan meestal zo licht dat die niet opviel. Op een middag liep Tommy van school naar huis. De lucht was helemaal grijs, maar toch werd Tommy gevolgd door zijn schaduw. Tommy liep langs de wagen van meneer Brik, die handelde in lompen en oud ijzer. Meneer Brik was bezig de wagen vol te laden met oud ijzer, terwijl Pieter zijn paard uit een grote zak haver at. Tommy bleef staan om Pietje over zijn hoofd te aaien, maar het paard schrok zo van zijn schaduw dat hij stijgerde en er toen in galop vandoor ging. Het spijt me, zei Tommy. Maar meneer Brik was heel boos. Pieter galoppeerde door de straat, ging een hoek om en botste tegen een ijskar op. De ijsverkoper schrok zo dat hij in de kas sprong en precies in de bak met aardbeienijs terecht kwam. Tommy liep huilend naar huis. Zijn ouders namen hem de volgende dag mee naar een beroemde dokter. Die haalde er een andere bij. Na het onderzoek zeiden ze tegen zijn ouders... Tommy heeft de schimmenziekte. Er is maar één geval van deze ziekte bekend... ...en dat is heel lang geleden is voorgekomen... ...toen er nog farao's in Egypte leefden. Een neefje van een beroemde farao is toen van deze ziekte genezen... ...maar hij heeft wel zes maanden lang... ...elke nacht alleen in een piramide moeten slapen. Verder moest hij elke dag een uur met blote voeten in de rivier de Nijl lopen. De volgende dag vertrokken Tommy en zijn ouders naar Egypte. Daar lieten ze hem achter bij een Egyptische professor. En die zorgde ervoor dat Tommy dezelfde nacht in een piramide mocht slapen. Eerst vond Tommy dat heel griezelig, maar na een paar dagen was hij eraan gewend. Soms ging hij zelfs in een van de andere kamers naar de schatten van de farao's kijken. De volgende ochtend stond er een kameel klaar... om Tommy naar de rivier de Nijl te brengen om pootje te baden. Eerst wilde de kameel niet lopen... want hij was verschrikkelijk geschrokken van die zwarte schaduw. Het duurde wel een half uur... voordat de kameelhouder Mustafa het dier had gerustgesteld. Je hoeft niet bang te zijn, mijn brave kameel, zei hij. Je bent toch het dapperste van alle woestijndieren? Terwijl de kameel zijn ogen dicht hield... Tommy Tommy op zijn rug en toen gingen ze op weg. Bij de rivier maakte Mustafa een diepe buiging en gaf Tommy een lange stok. Jongen met de donkere schaduw, zei hij, de professor heeft gezegd dat u, terwijl u in het water staat, met de stok in het water moet slaan om de krokodillen bij u vandaan te houden. De maanden gingen voorbij en de dag brak aan waarop Tommy voor de laatste keer in de rivier moest pootje baden. Ik geloof niet dat het heeft geholpen, zuchtte Tommy, terwijl hij op de kameel naar de rivier reed. Wanhoop niet, jongen met de donkere schaduw, antwoordde Mustafa. Ook de neef van de farao is pas op het allerlaatste ogenblik genezen. Tommy sprong van de kameel. Hij rolde zijn broekspijpen op en liep het water in. Opeens zag Mustafa dat hij zijn stok was vergeten. Kom terug jongen met de donkere schaduw. Kom alsjeblieft terug, schreeuwde hij. Kom terug voordat... Maar het was al te laat. Een heel grote krokodil had zich van de oever van de rivier laten glijden en zwom naar Tommy toe. Hij sperde zijn bek wijd open. Tommy deed het eerste wat in hem opkwam. Hij sprong over de open gesperde bek heen op de rug van de krokodil. De krokodil was boedend. Hij sloeg driftig met zijn staart op het water en probeerde Tommy van zich af te schudden. Inmiddels had Mustafa de lange stok gepakt. Hij sloeg er wild mee in het water, terwijl hij schreeuwde zo hard als hij kon. Tommy haalde diep adem en dook in de Nijl. Zo snel hij kon, zwom hij naar de oever. Hij verwachtte dat de krokodil hem elk ogenblik te pakken zou krijgen. Gelukkig was het akelige dier zo verschrokken van het geschreeuw van Mustafa... dat hij even niet wist wat hij moest doen. Toen Tommy weer veilig op de oever stond, was zijn schaduw verdwenen. De dokters zijn het er niet over eens. Maar Tommy is ervan overtuigd dat de krokodil zijn schaduw heeft opgegeten. Tommy is nu 11 jaar en hij houdt heel veel van sport. Hij speelt graag voetbal en cricket. Op vrije middagen is hij altijd op het sportveld te vinden. En de mensen die langs de lijn staan te kijken... zullen bij elke speler een schaduw zien. Behalve bij Tommy. Zijn schaduw is na zijn verblijf in Egypte... en het avontuur met de krokodil nooit meer teruggekomen... Zelfs niet op dagen dat de zon volop schijnt.